Shabbat shalom. Shabbat shalom. We gaan beginnen met de chauffeur. <telling> Gelijk dan doorgaan naar de Sederbatje Lohmetli, Shema Israel. Jaweh, Elohemu. Jaweh, Ega. Waarom Shemkevoh? Mangoet Leolang Faare. Voor Israël, Jabe is onze God, Jabe is een.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 En bij zijn naam, sfeer. Amen. Dan willen we Psalm 92 zingen. De Psalm. De, Sabbat, de Psalm. Okay, dus ben ik klaar voor. Heel gesproken tot Mozes. Verdeel de taken van het onderhoud van de ark en de tent van de samenkomsten. Zodat iedere familie uit de stam van Levi een eigen taak heeft. Zeg het volk, wanneer iemand een man of een vrouw een menselijke zonde doet, waardoor hij de de mens tegenover mij ontrouw handelt, dan heeft deze mens schuld op zich. Hij moet de zonde erkennen en wat hij heeft vergaard door zijn zonde terug te geven en een vijfde deel aan te voegen. Als de nadeelde geen erfgenaam heeft, moet de schuld aan mij afbetaald worden. Geef het aan de priester. Alle gaven en offers die de kinderen van Israël aan de priester brengen, zijn voor hem het, het woord als het aan hem ter beschikking is gesteld, zijn eigendom. De eeuwige sprak tot Mozes: spreekt tot de kinderen van Israël en zeg hen: wanneer een man of een vrouw een uitdrukkelijke gelofte aflegt om mij en alleen mij gedurende een bepaalde tijd te, te dienen, dan mag deze mens geen wijn of sterke drank drinken gedurende die tijd. Ook mag hij zich niet scheren of de hoofdharen snijden. Hij moet zijn haren de wild laten groeien. Ook mocht deze mens, zolang zijn gelofte geld, niet bij een dode komen. Hij zou een worden, terwijl hij aan mij is gewijd. De eeuwige sprak tot Mozes, spreekt tot Aaron en zijn zonen. Zo moeten jullie de kinderen van Israël zegenen door te zeggen. De eeuwige zal je zegenen en je behoeden. De eeuwige zal zijn aangezicht over je toe laten stralen. De eeuwig zal zijn gezicht niet van je afwenden en vrede op je laten rusten. De zonen van Aaron spreken in mijn naam over de kinderen van Israël, maar ik zal ze zegenen. Toen Mozes gereed was met het opbouwen van de behuizing, brachten de stamhoofden van Israël offers voor de inwijding van de bewoning van de eeuwige. Op de eerste dag bracht Nehason, de zoon van Abnidab, van de stam van Juda zijn offers. Op de tweede dag bracht Nathanael, de zoon van Zuar, van de stam Issachar, zijn offers. Op de derde dag bracht Elias, de zoon van Helon, van de stam van Zebulon, zijn offers. Op de vierde dag bracht Eliezer, de zoon van Seder, de, van de stam van Ruben, zijn offers. Op de vijfde dag bracht Samuel, de zoon van Suridisai, van de stam van Simeon, zijn offers. En op de zesde dag bracht Elsiaf, El de zoon van Deuel, van de stam van God zijn offers. Op de zevende dag bracht Elisma, de zoon van Amnihut, van de stam van Ephraim zijn offers. Op de achtste dag bracht Gamiaal, de zoon van Perizar, van de stam van Manasseh zijn offers. De negende dag bracht Amli Dan de zoon van Genuin, van de stam van Benjamin zijn offers. Op de tiende dag bracht Hesir, de zoon van Amisdal, van de stam van Dan, zijn offers. Op de elfde dag bracht Pagiel, de zoon van Organ, de stam van Aster, zijn offers. Op de twaalfde dag bracht Ahira, de zoon van Eman, van de stam van Nafte, zijn offers. Iedereen bracht hetzelfde offer: een zilveren schotel en een zilveren beker, beide gevuld met fijn meel en olie als en een gouden nap voor Eén jonge rund, één ram, een schaap van minder dan één jaar, een vuuroffer, een bok als zondeoffer. Als vredeoffer twee runderen, vijf ram, vijf bokken en vijf schapen van minder dan een jaar oud. Mozes sprak met de eeuwige in de tent der samenkomsten bij de ark. Als Mozes daar binnen ging om met de eeuwige te spreken, hoorde hij de stem van boven de ark met de getuigenis. Zo sprak het op Mozes. Dankjewel, Kees. Ik wil nog Psalm 121 voorlezen, een Belgiumsticht. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren op slapen. Yahweh is uw bewaarder, Yahweh is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. Yahweh zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. Ja, we zal u uitgaan en u ingaan bewaren. Van nu aan. Tot in de oorlog. Amen. Dan willen we een aantal liederen zingen. Voor de kinderen Jona, Jona. En dan 518. Heer, u de grond en kent mij. De een die mij zien. En dan 1, 911, Psalm 42 is dat. Taarrof. Het gaat over het teken van Jona. Het was niet voor niks dat we dat liedje van Jona zongen. Het is namelijk zo dat op een gegeven moment uh, Yeshua is aan het preken en die wordt een vraag gesteld. En de schriftgeleerden en de farisee die vragen aan hem: Meester, wij zouden wel graag een teken willen zien. Nou, als ik heel eerlijk ben, dan zouden wij dat zelf ook wel willen zien. We hebben vaak ook al ja, de behoefte om wat meer ja, bewijzen te hebben van zijn aanwezigheid. Dat je graag zou willen van: van mochten er wat gebeuren, als er nou een teken gebeurt, dan misschien geloven mensen dan wat makkelijker. Maar dat is bewezen dat dat niet zo is. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat echt om het geloof en het gaat niet zozeer om grote dingen of allerlei dingen die dus zeg maar gebeuren. En dat zegt Yeshua dus eigenlijk ook van, ja, een verdorven en overspelen geslacht. Dat verlangt een teken. Maar, zegt hij, het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Nou, dan is het wel interessant om te weten van, waar heeft hij het nou eigenlijk over? Wat is dan het teken van Jona, waar Yeshua aan refereert? Heeft dat ons iets te zeggen? En wat kunnen we daarmee? Want zoals Jonah drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Nou, dit is ook weer het bewijs, hè, dat Yeshua, die had geen zonde gedaan. Dat betekent dat hij ook niet gelogen heeft. Dus als hij zegt, hij zal drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn, dan is dat ook gewoon drie dagen en drie nachten en niet twee nachten en één dag. Zoals dus vaak gezegd wordt. En hij verwijst daarmee naar Jona, waarvan beschreven staat dat hij dus ook diezelfde tijd in de buik van de vis zat. En dan zegt hij iets heel opmerkelijks. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht. En zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Dus als Jona al is gaan prediken in Nineveh en die mensen hebben zich daar bekeerd op die prediking van Jona. Hoeveel te meer, zouden jullie, zeg maar, zegt Yeshua, moeten geloven en je moet bekeren op de prediking die ik geef, want ik ben meer dan Jona. Daar blijft het niet bij. De koningin van het zuiden, nee, dat is de koningin van Sheba, die bij Salomo is geweest, die zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen en zien meer dan Salomo is hier. Dus hij slaat ze echt onder oren met. Feiten die ze kennen, die zij geleerd hebben en die ze ook wel uitdragen, maar die ze niet naleven. En dat is natuurlijk ontzettend triest, dat je een heleboel dingen weet, maar er niks mee doet. Dan zegt hij ook weer iets heel opmerkelijks. Zeg, wanneer hij nu een onreinig geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door op plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt het niet. Dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben, Maar wanneer hij komt, vindt hij het leeggeveegd en opgeruimd. Dus iemand die doet net alsof hij zijn eigen bekeerd heeft, zeg maar, maakt de ruimte schoon. Ik denk nou, dan ben ik er. Maar als je het niet vult opnieuw met iets goeds, dan is het leeg. En dan staat het eigenlijk gereed om zeven andere geesten te ontvangen. En dan zegt hij, want hij komt terug en neemt zeven andere geesten met zich mee die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer zij binnen gegaan zijn, gaan ze daar wonen en het einde van die mensen wordt nog erger dan het begin. En zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn, zegt hij. Even een inleiding over wie Jona nou precies was. Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, die bracht het gebied van Israël terug. Van de zee van de vlakte. Van Lebo tot de zee. Over het woord van Jaber, de God van Israël, dat hij gesproken had, door de dienst van zijn diener Jona, de zoon van Amitai, de profeet uit Gat Heva. Dus die was al bekend bij Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Daar, ten tijde van die tijd sprak dus Jona. En het woord van Java kwam tot Jona, de zoon van Amitai. En dan zegt hij, sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Dus het was niet zo'n prettige stad, er werden allerlei ja, onheilige dingen gedaan. Jawa heeft dat opgemerkt en die zegt dan tegen een profeet van hem, die in Israël woont, en daar eigenlijk zijn werkgebied heeft, je moet luisteren, jij moet naar... Nineveh de V toe, en daar wil ik dat jij dus gaat preken tegen die mensen, opdat ze zich bekeren. Want ik heb plannen gemaakt om hun weg te doen voor mijn aangezicht. Nou, dit is een oude plaat waarvan ze zeggen dat het dus in ieder geval ongeveer er zo uitgezien moet hebben. Of het waar is, weet ik niet. Maar goed, ik ga er even vanuit dat de archeologen redelijk inzicht hebben in wat ze opgraven en wat ze dan verzinnen. In ieder geval, Jonah die staat op, maar die gaat niet naar Nineveh, die vlucht weg. Nou, we hebben ervan gezongen, hè? van dat God ons kent en dat God ons ziet. En hij is een profeet van de God van Israël, de Almachtige. En hij vlucht weg voor het aangezicht van Java staat. Nou, dat is gewoon onmogelijk en dat moet hij weten. Hij moet weten dat hij niet weg kan vluchten van het aangezicht van Java. Maar hij probeert het toch. Hij gaat naar de, naar de zee, naar Javo. Vindt een schip dat naar thuis is gaat. Hij betaalt de prijs voor de overtocht. En gaat naar beneden. Het schip in. Om van het aangezicht van ja. Het staat er twee keer. Hè, van alsof het zou kunnen. Psalm 139, vers 7 en 8. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als tegenkomt naar de hemel. Zegt de psalmist. U bent daar. Al legde ik me neer in de hel. Zie, u bent daar ook. Er is eigenlijk geen enkele plek wat ik kan verzinnen waar hij me eigenlijk zou kunnen verbergen voor het aangezicht van Jarek. Nou, hij is dus vanaf JAVO, dus hier is hij dus vertrokken. Hij moest naar Nineveh, maar hij is dus naar Tarsus gegaan. Dat zou hier kunnen liggen, maar het zou ook kunnen dat hij dus naar hier toe gegaan is. En ik vind dit wat logischer eerlijk gezegd, omdat ik denk dat hij zo ver mogelijk van Nineveh vandaan wilde. Nou, Nineveh was 1000 kilometer. Dit is bijna vier keer zover, 3800 kilometer. En ik denk eerlijk gezegd dat hij dus die route heeft gepakt. En dat hij daar naartoe wil Zo ver mogelijk van het aangezicht van Yahweh vandaan. Dat zal hij in zijn hoofd hebben gehad. Maar, natuurlijk ziet Yahweh dat. En nu werpt een hevige wind op de zee. een zware storm op de Middellandse Zee. En dat kan er echt behoorlijk spook hebben gehoord. Zodat het schip dreigde te breken. Nou, dat is behoorlijk hè. Hier is dan een tekening ervan, of een schilderij daarvan. Het heeft daar behoorlijk keer gegaan. En de zeden die worden bevreesd, en ze riepen ieder tot zijn god. Nou, dat hielp niet. Nee, dus Ze hebben allerlei goden, hebben ze aangeroepen. Dan doen ze eigenlijk het laatste wat ze doen als ze het schip willen redden, dan gooien ze de lading in het schip. Nee, dus alles wat ze bij zich hebben, dat gooien ze overboord. In de hoop dat het schip dan zo licht wordt, dat het dan niet zoveel last heeft meer heeft van de zware golven. En dat het dus blijft drijven. Helpt niet. Helaas. Jona, die was afgedaald in het ruim van het schip. En die was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. Onvoorstelbaar, maar het gebeurt. Hij slaapt eigenlijk de slaap, dus gerusten zou je zeggen. En de kapitein komt bij hem en hij zegt, hoe kun je dat toch zo diepe slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat we niet vergaan. Dus hij heeft al iedereen gehad. En hij komt bij Jona als laatste. Alles is mislukt. Geen enkele God heeft geantwoord, geen enkele God heeft iets gedaan waardoor ze gered werden. En nou vindt hij dus iemand die ligt op te slapen, dus hij, een soort laatste strohalm, dus hij schudt hem wakker en zei, man, roep je God aan, zie je dan niet dat we in grote nood zijn? We staan op het punt om te vergaan. Roep je God aan, misschien, misschien dat die God aan ons denkt, zodat wij niet te ondergaan. Dat helpt dus ook niet. En dan zeggen die mannen tegen elkaar, nou... Ja, dan moeten we maar het lot werpen. dan is er iets aan de hand. Als er geen enkele God luistert, ja, dan moet er iets anders aan de hand zijn. Dan moet er ergens een straf over ons gekomen zijn. Laten we dan het lot werpen. En dan weten we door wie dat onheil ons overkomen is. En dat was in die tijd best wel een hele normale zaak. Hè? Want wij doen er af en toe een beetje raar over, van het lot werpen. Maar het lot was een, een bijbels gebeuren. Hè? De Vitekens 16, vers 8 en 9. Aaron moest namelijk God... Over de twee bokken werpen, één lot voor Jabwe en één lot voor de weggaande bok. Dan moet de Aaron de bok waarop het lot voor Jabwe gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Dus het lot werpen, dan moet ook voor Jona een heel logische actie zijn geweest. Dat was niet iets wat raar was, nee. God maakte vaker gebruik van het lot om over iets te beslissen. En niet dat dan God afhankelijk is van het lot, maar wij zijn dan afhankelijk. Van die uitkomst daarvan. God werkt af en toe door het lot heen. Nou hier is dan een plaatje ervan dat ze dus aan het de dobbelstenen gooien. En dan merken ze dus, Jona, die krijgt dus het lot. En dan vragen ze dan hem, wat heb je gedaan joh? En het is heel verpand dat ze dus een aantal kenmerken hebben in hun vragen. Die regelmatig ook voorkomen in bepaalde cursussen en zo. En ja, dat zijn mensen die het kennen, hè? de vijf W's in de 1H, hè? van wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Dus dat willen ze weten. Wat is je werk? Wie is je opdrachtgever? Waar kom je vandaan? Wanneer heb je de opdracht gekregen? Waarom heb je niet geluisterd? En hoe kom je erbij om dit te doen? En dat is precies wat ze zeggen. Hij vertelt dus wat hij doet en waar hij vandaan komt en wat hij had moeten doen en wat hij niet gedaan heeft. En hij begint, ik ben een Hebraïer en ik vrees ja weer. De God van de hemel, die de zee en de aarde en de aarde gemaakt heeft. En dan zeg je echt waar. Jona, je bent weggegaan dan. Hoezo vrees je Yahweh? Je vreesde hem helemaal niet. Want je bent op een hele andere kant op gegaan dan dat Yahweh eigenlijk gezegd had. En de mannen worden erg bevreesd. En ze zeggen, hoe heb je dit kunnen doen? Ze hebben gehoord dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van Yahweh. Want dat had hij verteld. En ze snappen er helemaal niets van. En ze zeggen, ja, wat moeten we nou doen met jou dan? Van wat moeten we doen omdat de zee ons met rust laat? Nou ja, dat dit gebeurt, deze storm waar we nu in zitten, dat is helemaal duidelijk dat dat dus door jouw schuld is. Dat was overduidelijk, ook voor hun. En het bleef daar niet bij, maar het werd steeds gekker. Dus die storm die is nog steeds aan het aanwakkeren, zeg maar. En ze zijn ontzettend bang dat ze dus met alles en iedereen vergaan. En dan zegt Jonah, die zegt, nou weet je wat, pak mij maar op, ik ben de schuld, gooi mij maar overboord. Dan zal de zee u met rust laten. Dus Jona had ook het vertrouwen. Dat als hij in de zee gegooid werd. Dat God hem eigenlijk zou redden. Dat zien we straks om. Maar hij wist ook dat dan de zee rustig zou worden. Nou dat is een, wel een geloofsovertuiging die hij heeft. En die hij dan ook uitspreekt. Nou daar zijn ze het niet zomaar mee eens. En dat is ook wel logisch. hè? Want er staat ook een beetje raar op die cv. Als... Mensen horen die december een reis willen boeken met hun schip en ze horen dat bij de eerste beste storm de passagiers overboord gegooid worden. Het is niet echt bevorderlijk voor je business, zeg maar. Want ze beginnen echt te roeien om het schip terug te brengen naar het droge, maar wat ze ook deden, het haalde helemaal niks uit. De storm die blijft aanwakkeren en die wordt steeds groter en groter en groter en de kans dat ze dus met man en muis vergaan, wordt steeds groter. En dan krijg je iets een heel apart, iets dat is de scheepslieden, die gaan Jawe aanroepen. Dus ze hebben van tevoren allerlei goden aangeroepen. Nu hebben ze dus gehoord van Jona, wie hij dient. En dat hij wil dat ze hem in de zee gooien. En dan gaan ze de god van Jona aanroepen. Och we zeggen ze, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons. Want u Jawe doet zoals het u behaagd heeft. Dus ze doen van tevoren eigenlijk al een soort schuldbekentenis met dus luisteren: van we hebben geen andere keus meer als die man overboord te gooien. Maar wilt u alsjeblieft dat niet op ons leggen? Maar wij doen het om onszelf te redden. En ze pakken Jonen op en gooien hem in de zee. En ze merken dus dat de woedende zee tot bedaren komt. Het is over. De storm gaat liggen. Het is natuurlijk een enorme ervaring voor die mannen ook. En dat zie je ook achteraf. Ze worden zeer bevreesd voor Yahweh, staat er. Ze brachten Yahweh een slachtoffer en legden gelofte af. Dus je zou kunnen zeggen dat ze een soortement bekering meemaken, omdat ze zich keren tot Yahweh. Ze brengen een slachtoffer en ze leggen ook nog allerlei geloften af. Het staat niet bij welke geloftes. Dus of ze vanaf toen af Yahweh gediend hebben, dat staat er niet. Wat er wel staat is dat Yahweh een grote vis bracht om Jone op te slokken. En Jone die wordt drie dagen en drie nachten in het binnenste van die vis. Een soortgelijke ervaring hebben de discipelen. Markers 4 vers 35, op die dag toen het avondrode was, zei Yeshua tegen hen, laten we overvaren naar de overkant. En ze laten de menigte achter en namen Yeshua mee, die in het schip was, en er waren nog een paar scheepjes bij. Ook daar steekt een harde storm met op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En dus ook de discipelen maken het mee dat het schip dus bijna zinkt van het vele water wat naar binnen gekomen is. En Yeshua ligt gewoon te slapen. Net als dat Jonah deed in het ruim, ligt hij ook in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en ze varen ook een beetje tegen hem uit. Van meester, bekommet u zich niet om dat wij vergaan. Hoe kunt u nou toch gaan liggen slapen, terwijl wij alles en nog wat om uithalen zijn om niet met man en macht te verdwijnen in de zee. En hij wordt wakker, bestraft de wind, heel rustig en hij zegt tegen de zee, zwijg, wees stil en hij zal echt niet geroepen hebben. of met een hele hoop bombari. Nee, gewoon heel rustig. Zwijg, wees stil en de wind ging liggen en het was stil. En er kwam een grote stilte. Er moet een enorm contrast zijn geweest met wat ze meegemaakt hadden. En dan zegt hij een heel simpel zinnetje tegen hen. Dan zegt hij hen waarom zijn jullie zo bang? Waarom zijn jullie zo angstig? Hebben jullie dan geen geloof? Jullie hadden er ook op kunnen treden. Zoiets zegt hij eigenlijk. Nou, dat hadden ze dus niet. Johannes negatief is 39, Nicodemus. Die eerst nachts naar Yeshua toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van merren en alweer mee, ongeveer 100 pond. Dus namens het lichaam van Yeshua, en wikkeld het in de doeken met de specerijen, zoals de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar er gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, waar nog nooit iemand gelegd was. Nou, dat ziet er ongeveer zo, hè? een rotsgraf met een grote steen ervoor, die ervoor gerold wordt, zodat het afgesloten is. Er kan niets en niemand in. En je moet echt met een paar man zijn om dat weer weg te rollen. En daar legt ze Yeshua in vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. En dus je ziet al dat de voorbereiding van de grote Sabbat was dichtbij. Dat is even Het wordt zometeen wel duidelijk waarom. Toen bad Jonah, terwijl hij in de vis zit, tot Yahweh zijn God vanuit het binnenste van de vis. En hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot Yahweh en hij antwoordde mij. Nou, dat is apart, hè. Hij gaat dus weg voor het aangezicht van Yahweh. Hij vlucht weg voor het aangezicht van Yahweh. Althans, dat denkt hij. Hij komt in de benauwdheid en dan gaat hij roepen. Dan gaat hij roepen tot Yahweh. En tot zijn grote verrassing, denk ik, antwoordt Yahweh hem. Dus hij is niet vergeten, hij is niet weg voor het aangezicht van Yahweh. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, u hoorde mijn stem. U wierp mij de diepte in, in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. Dat is ook een ervaring die David had, hè? in Psalm 42. Watervloed loopt op watervloed. Terwijl uw waterkolken bruisen al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Nagenoeg dezelfde woorden die hij gebruikt om tot uitdrukking te brengen, wat hem op dat moment overkomt. En dat moet behoorlijk heftig zijn geweest. Dat zijn geen dingen die, ja, die je zomaar meemaakt en dan achter je wel liggen van ach. Stel er niet zoveel voor, nee, dat heeft een enorme impact gehad in het leven van David, maar ook in het leven van Jona. En ik zei: Verstoten ben ik van voor uw ogen. En dat is een logische conclusie. Als je zo ver wegvlucht, terwijl je een opdracht gekregen hebt, je staat in dienst van Hem en je weigert om te doen wat je moet doen, en je gaat heel de andere kant op, en niet zomaar een eindje, maar echt behoorlijk ver weg van Hem, omdat je niet wilt doen wat voor ogen is, dan snap je ook dat Hij. We zijn gerealiseerd, luisteren, ik heb mijn eigen weggehaald van vroeger ogen, dus het is logisch als u mij niet meer ziet. Toch, zegt hij, toch zal ik opnieuw aanschouwen, uw heilige tempel. Dus ondanks dat hij dus wat hij zegt in een soort graf zit, weet hij dat hij toch weer in de zal komen en de tempel zal aanschouwen. Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watergroep omving mij Er was die. Aan het verdrinken, zeg maar, een zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar glendels schootten zich voor eeuwig achter mij. Ja, je kunt je ook bijna niet voorstellen wat voor ervaring hij heeft. En hij wordt dus opgeslokt door zijn vis. En hij zit dus in die maag. Het zal een, een afschuwelijke ervaring zijn geweest. Stinken en weet ik allemaal. Van. En hij zit daar drie dagen en drie nachten. Met geen enkele hoop dat hij daar ooit uitkomt. Want ja, hij zit ergens in de, in de zee, weet hij. Hij zit ook in die vis. Nou ja, regelmatig moet die vis natuurlijk naar boven zijn gegaan om zuurstof te halen. En daar heeft hij natuurlijk ook van mee geprofiteerd op de een of andere manier. Want hij blijft leven. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, zegt hij. Jawe, mijn God. En dat is ontzettend mooi. Dat zelfs in die diepe ervaringen hij toch vast blijft houden aan zijn God. En dat ook uitspreekt. En toen mijn ziel in mij bezweek, zegt hij, dacht ik aan Yahweh. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Dus dat ervaart hij. Dus op het moment dat hij dus zo aan het bidden is, dat is zijn ziel uitstort voor Yahweh. Omdat hij ja, zich eigen realiseert van als Yahweh niet ingrijpt, dan ben ik verloren, dan is het gewoon over. En hij ervaart dat het gebed dus tot goed komt. Wie niet de geafgoden vereren, verlaten hem die hun goede tier is. Maar ik met dankzegging zal ik uw offers brengen. Nou, het is geweldig dat je dat in die situatie al van tevoren kan zeggen. Van ja, ik kom weer in uw tempel, ik zal uw offers brengen. Dankbaarheid zelfs. Want ik weet zeker dat ik weer daar zal zijn. En dan doet hij een belofte: wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. En hier zie je dus dat hij dus beloofd had dat hij dus naar Nineveh zou gaan. En dat hij zijn belofte niet is nagekomen. Het heil is van Yahweh, zegt hij. Dus dat is niet van Jona, maar het heil is van Yahweh. En toen sprak Yahweh tot de vis. En heeft hij eindelijk zeg maar, zijn geloofsbelijdenis uitgesproken. En wat zijn heil is, wat zijn vertrouwen is, wat zijn toekomst is. En dan zegt Yahweh, nu is het genoeg. Nu is hij dus tot inzicht gekomen. Spuur hem maar op land. Want nu weet ik dat hij gaat doen wat ik wilde. En hij spuurt Jona uit op het droge. En er zijn heel veel schilderijen en tekeningen van. En het woord van Jabe kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Prediking die ik tot u spreek. En Jona staat op, gaat naar Nineveh. Zoals Jabe gesproken had. En Nineveh was een geweldig grote stad in die tijd. Van drie dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei: Nog veertig dagen. En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Net zoals dat Sodom en Gomorra. Ondersteboven werden gekeerd en bedolven. werden. Zo zal Nineveh dus ook behandeld worden. En heel opmerkelijk, er staat dus: de mensen van Nineveh geloofden in God. Ze roepen een vaste uit, trekken rouwgewaarden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Dus die prediking van Jona blijft niet onopgemerkt. Nee, hij heeft echt effect. De mensen gaan luisteren naar hem. Ze waarschuwen elkaar. Dus er komen steeds meer mensen eigenlijk luisteren. En ze komen massaal komen ze tot het besluit om dus zich te bekeren, een vaste uit te roepen en rouw te gaan bedrijven. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, staat de koning op van zijn troon, legt zijn statiegemaat af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in een stof zitten. Nou, ja, dat kun je bijna niet voorstellen. Ik heb een paar foto's uh, laten... Ja, kijk maar mee. Kun je je voorstellen dat Willem-Alexander en Maxima zeg maar, dus hun statiekleren uittrekken? In rouwklederen gaan zitten, of in het stof zelfs, omdat, ze dus, ja, omdat er dus een, een, een straf over Nederland uitgesproken wordt, omdat er dus iets te gebeuren staat. En, nou ja, het is wel best wel. Kijk naar het COVID, wat er nu gebeurt wereldwijd, dan zeg je: horen we hiervan? Dat mensen in het stof gaan zitten, dat mensen een rouwgewaad aantrekken, dat mensen gaan vasten, omdat er een straf van God over ons is. Nee, daar hoor je eigenlijk niet van. En dan wordt in Nineveh op bevel van de koning en zijn rijksgrootte omgeroepen. Mensen en dieren, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Dus het is niet alleen dat de koning dat doet, maar hij legt het op op iedereen in de stad Nineveh. Die moeten dus gaan vasten. En dat vasten houdt dat in dat ze niet mogen eten en geen water mogen drinken. Op bevel. Van de koning en zijn rijksgoten. Nou, ik heb weer een foto. Dit is dan de koning en zijn rijksgoten. En die zeggen dus op dat moment, moet luisteren. Wij willen dat jullie dus allemaal gaan vasten. En dat je je eigen onthoudt van alle leuke dingen. Want er staat iets heel ergs te gebeuren in Nederland. Mensen en dieren moeten in rouwgewaarde gehuld zijn. En met kracht op God roepen. Zij moeten zich bekeren. Ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kreeft. Nou, ik heb het even een beetje aangepast, die foto. Zo, dat ze zich zo, zo zouden kleden. Allemaal in een rauw gewaad. En zeggen, moest luisteren mensen, wij doen de oproep aan jullie. Bekeer je, ga vasten en hopelijk gaat God anders naar ons kijken en worden wij gespaard. Kun je je voorstellen? Zoiets? Zou toch geweldig zijn? Hè? Als dat zou gebeuren in Nederland. Het zou wereldnieuws worden, denk ik, als er zoiets zou gebeuren. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn branden de toon laten varen, zodat wij niet omkomen. Dat zeggen dus die koning en zijn rijksgroot. Moet je nagaan, hè? En wat gebeurt er? God zag wat zij deden. Dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En zou dat een oprechte bekering zijn geweest? Zou dat echt een bekering zijn geweest? van het luisteren, nu geloven we echt in Yahweh. Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat zo'n grote bekering was. Maar ze bekeerden zich wel. En God krijgt berouw over het kwade wat hij gezegd had. Hun te zullen aandoen en hij deed het niet staan. Nee, dus God had plannen over Nineveh. En hij geeft opdracht aan zijn profeet om te prediken, omdat ze zich misschien zouden bekeren. En ze doen het. En hij krijgt berouw over zijn plannen. En hij verandert zijn plannen. Hij past zijn plannen aan, want hij doet het niet. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona En hij stak in woede. En hij bad tot Java en zegt: Och Java, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? En dan krijg je een. In kijk je in hoe dat ging tussen Yahweh en tussen Jona. Dus Jona had opdracht gekregen: ga naar Nineveh, ga daar preken, want ik ben van plan om Nineveh weg te varen. En blijkbaar heeft Jona toen gelijk gezegd: van nee, nee, dat ga ik niet doen. En waarom niet? Hij zegt dan: ik zei het toch, om deze reden. Ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijke goede tierenheid die berouw heeft over het kwaad. Wat u gepland had om te doen. En dat wist ik. En daarom dacht ik: van ik ga er niet aan meewerken. Ik ga er niet aan meewerken. Ik ga de andere kant op. Ik ga niet ervoor zorgen dat Nineveh gespaard wordt. Want ik wil dat Nineveh weggevaard wordt. Dat is de insteek van Jona. En waarom? Waarom is dat nou zo? Waarom gaat hij tegen Gods plannen in? Omdat hij een profeet was. En ja, we zeggen: bent u terecht in woede ontstoken? En. Jonah die heeft dit voor ogen. Twee koningen, 17 vers 6, in het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hem wonen in Hala en Habor aan de rivier Gozan en in de steden van Medië. Dus die mensen van Nineveh, die gaan later, voeren ze Israël weg naar hun land. En twee koningen, 18, gebeurt er iets wat hij waarschijnlijk misschien nog wel erger gevonden. In die tijd sneed Hiskia het goud af van de deuren en de deurposten van de tempel van Yahweh en Hiskia en de koning van Juda, wat hij met goud had overtrekken en hij gaf dat goud aan de koning van Assyrië. Nou, er moet een gruwel zijn geweest in de ogen van Jona, dat dus de tempel ontheiligd wordt en dat dat allemaal meegaat naar die heidenen in Assyrië. Dus naar de koning die dus zetelde in Nineveh. En hij wist dat. Hij had dat al gezien. En hij dacht, ik ga daar niet aan meewerken. Als ik dat nou tegen kan houden, als ze zich niet bekeren, dus als ik niet ga prediken daar zo, dan komen ze niet tot geloof. En dan voert God gewoon zijn plan uit en dan verdoet hij Nineveh. En dan gaat het waarschijnlijk niet door. Ja, zo werkt het niet, hè? Psalm 137 zegt het ook, aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij aan Sion dachten. Nee, dan zaten ze in walkschap, daar zo. Jonah verlaat de stad, de hele stad Nineveh, en gaat eerst ten oosten van de stad zitten. Hey, dan is het dus aan de kant waar de zon opgaat. Dus dan zie je vanaf het allereerste begin dat de zon opgaat, zie je de stad liggen. Hij maakte voor zichzelf een afdakje en ging eronder in de schaduw zitten, zodat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Want hij was wel erg benieuwd. Van ja, gaat nou gebeuren wat God gezegd heeft? Hè? Moet God nou echt die stad weg? Wordt hij weggevaagd? Ja, hij heeft medelijden met hem. Hij beschikt een wonderboom en liet hij boven Jonah opschieten, zodat de schaduw zou zijn boven zijn hoofd. Dat is altijd heel anders als dat je een boom boven je hoofd hebt. Dan heb je schaduw, maar dan heb je ook een soort verkoeling. Het is heel anders als dat je een stukje tentdoek boven je hebt. Natuurlijk zit je dan ook in de schaduw, maar dat is anders als dat je onder een boom kan zitten. En Jonah was erg blij met die wonderboom. Er staat niks van dat, dat hij God bedankt of zo. Nee, hij aanvaardt gewoon, oké, okay. nou blijkbaar kwam het hem toe of zo. Die boom die groeit daar en hij zit eronder en hij geniet ervan. Want heel mooi dat in de Psalm 121, wat we ook voorgelezen hebben, staat: van Ja, we is uw waardig, Ja, we is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. Nou, dat heeft Jona letterlijk ervaren: dat de zon hem niet stak overdag. Want God had gezorgd dat er een wonderboom was die hij dus boven hem liet opgroeien. En de volgende dag beschikt God bij het aanbreken van dag op een worm. En die vreet die wortels kapot van die wonderboom en die wonderboom die verdort. Die zon die wordt natuurlijk verschrikkelijk heet daar zo in die streken. Dus op het moment dat hij dus geen water meer kan onttrekken aan de bodem, dan verdort die boom en dat gaat heel hard. Binnen een paar uur is dat gebeurd. En dan komt er ook nog eens een keer een verzengende oostenwind en de zon die stak op het hoofd van Jona en Jona raakt helemaal uitgeput. En dan spreekt hij dat ook uit. Hij verlangt om te sterven en dan zegt hij: Beter te sterven dan te leven. En dan zegt God tegen Jona: Ben je terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Ben je dan zo boos over? En dan zegt hij: Ja, terecht ben ik daar in woede over ontstoken. Want ik zat er gewoon onder en die boom die, die is er niet meer. Die is gewoon verdord en daar ben ik boos over. En ik had daar profijt van. Ik zat daar heerlijk in de schaduw en hij is ineens weg. En dan confronteert Jabe hem met zijn egoïsme. Hij zegt. Jij zit onder die boom en daar heb je plezier van. En jij wil dat die boom gespaard wordt. Je hebt er niks voor gedaan. Je hebt hem niet laten groeien. Nee, hij ontstond in één nacht en er ging, verging in één nacht. Je hebt, er helemaal, je hebt niet eens water gegeven aan die boom. Je hebt er niets aan gedaan. Alleen maar eronder gezeten en ervan genoten. En je wil dat die boom, die moet blijven groeien. En, jij. en die grote stad Nineveh, waar meer dan 120.000 mensen wonen. Net zo groot als door de rechter hebben ik opgezocht. Die het verschil niet weten tussen hun rechter en hun linkerhand. Ontzettend veel vee daarbij en je wilt dat die mensen dus verdaan worden. Dus omkomen, terwijl je dus medelijden hebt met jezelf omdat er een boom omgekomen is. Nou, dan, zie, dan zie je eventjes in welk perspectief God deze dingen zet. En dan zeg je, oh wat hebben we toch een geweldige God die dan zelfs ook naar afgerode dienaars, daar medelijden mee heeft, en zich laat aanroepen, omdat ze zich bekeren, en dan niet zijn plannen uitvoert om hen weg te doen door zijn aangezicht, maar daar medelijden mee heeft. Wat is dat toch geweldig dat onze God een medelijdend God is. Nou, waar ging het nou over? Dat de Farizeeën en de schriftlid die vroegen dat dus aan Jezus, wij willen graag een teken zien. Matthäus 27, vers 62, de volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overblijfselen en de fariseeën bij Pilatus. Want ze hadden dat verhaal, hadden ze opgeslagen, niet de discipelen, dat je een grote verbazing eigenlijk. En ze zeggen tegen Pilatus, heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft, toen hij nog leefde, na drie dagen zal ik opgewekt worden. He, dus ze wisten het verhaal van Jona, ja, maar luisteren, dat van Jona is gebeurd. Jona heeft drie dagen en drie nachten. In de vis gezeten. Maar we weten dat hij dus na die tijd. Uitgespeeld is geworden. En dat hij dus gepredikt heeft in Nineveh. En dat bedoelde hij dus. Dus na drie dagen en drie nachten. Zou hij dus opgewekt worden. Geef dan bevel. Dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt. Omdat zijn hem s'nachts niet. Komen stelen. En tegen het volk zeggen. Ja hij is opgewekt door uit de doden. En dan zal de laatste twaaling erger zijn dan de eerste. Dus ze zetten alles in het werk. Om er maar voor te zorgen dat niet uitkomt wat Jezus over zichzelf geprofiteert. En Pilatus die werkt eraan mee, die zegt hier heb in de wacht, ga heen, beveilig het naar nou, uw beste weten. Nou dat hebben ze gedaan, ze hebben daar een hele wacht neergezet. Onder strenge voorwaarden, je, moet luisteren, je zorgt dat je wakker blijft, je zorgt dat de discipelen niet hierbij kunnen komen. En dat ze hem niet wegstelen en dan gaan zeggen van dat hij opgewekt is en dat hij nog leeft. Dat mocht niet gebeuren. Sterker nog, ze doen ook nog de steenbezeefde, dus die wordt ervoor gerold. Die wordt verzegeld. En die wordt dus verzegeld met een Romeins zegel. Dus als je dat verbrak, had je echt een probleem. Dan zat echt een strenge straf op. Heel verpand dat in Lucas 16, vers 8, Yeshua zegt, dat de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En dat valt eigenlijk hier ook wel op. Hè? Dus dat is dus de schriftverderen en de fariseeën. Die nemen zijn woorden bloedserieus. En de discipelen die weten het gewoon niet eens meer. Die hebben erbij gestaan, die hebben het wel gehoord. Maar ze hebben er totaal niet aan gedacht. En dat verwijt Yeshua hen ook als hij opgestaan is. Dan verwijt hij hun dat ze zich niet herinnerd hebben aan de woorden die hij gezegd had. En op de eerste dag, de eerste Sabbat staat er eigenlijk. Gingen Maria Magdalena, Maria, de moeder van de en Salome. Heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee. Die ze gereed gemaakt hadden en sommigen gingen met hem mee. En ze vinden de steen afgewenteld van het graf. Hier, weggesteend, gewoon weggerold. En het graf is open. En er moet een enorme schok zijn geweest. En ze gaan naar binnen. En ze vinden het lichaam van de Heer Yeshua niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie. Twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En we hebben het al eerder over gehad. En we het moet er ongeveer zo uitgezien hebben. Net als de cherubs die op het zal staan. En dan krijgen ze dus een boodschap van die twee engelen. Die zijn: waarom zoekt u de levende bij de doden? Dus ze krijgen steeds een verwijt. dat ze niet geluisterd hebben naar de woorden die Yeshua gesproken had. Hij is hier niet, hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon dus mensen moest overgeleverd worden in de handen van sommige mensen en gekruisterd worden en op de derde dag opstaan. En toen pas herinnerde zich zij zijn moeder. Dus het moet blijkbaar af en toe moet het aangewakkerd worden. Dan moet je even getriggerd worden van, oh, ja, dat is waar ook, dat heeft hij gezegd. En ik denk dat dat nu tegenwoordig ook zo is. Yeshua heeft ontzettend veel woorden gesproken. En het trieste is dat dus de meeste christenen zich totaal niet bekommeren om de woorden die Yeshua gesproken heeft. Want als Yeshua zegt, moest luisteren, er zal geen joden of dit of van de wet verdwijnen, totdat alles geschiet is, dan moet je bij jezelf realiseren. Dat betekent dus dat ook dus de Sabbat nog steeds geldt. En als hij zegt, moest luisteren, degene die dus een van de geboden ongedaan maakt, sterker nog... Dat predikt tegen de mensen, die zal de laagste plaats in het koninkrijk hebben. Dus ze worden niet eruit gegooid, nee, maar het heeft wel consequenties. Nou, dat is precies wat dus de dominees en de theologen doen, die prediken dat de Sabbat heeft afgedaan, dat als je de Sabbat viert, dat je dan achter het kruis gaat, terwijl Yeshua, hun meester die ze volgen, zeggen ze, zelf gezegd heeft moest luisteren Er zal een Joden of tippel van de wet ongedaan gemaakt worden. En de wetten zullen gewoon in stand blijven, Zoals ze al eeuwenlang in stand zijn. De mannen van Nineveh, zegt hij, zullen opstaan in het oordeel... ...samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En dat is natuurlijk een enorme les voor die mensen die aanwezig waren. Van kom eens luisteren van, jullie hebben wel gerekend... ...met de bekering van Nineveh. Sterker nog, ze hebben zich gerealiseerd de schriftgeleerden en de Farizeeën dat hij hier aan refereerde en dat hij dus na drie dagen zou opgewekt worden, dat hij op zou staan. Daar nemen ze activiteiten op, ze zorgen dat er een wacht staat, maar ze realiseren zich niet van, ja, als dat nou werkelijk waar is wat hij zegt, dan moeten we ons bekeren, want dat hebben die mannen van ieder ook gedaan. Maar dat hele stuk laten ze achter zich. Ze hebben alleen maar oog voor, moest luisteren, wij moeten dat tegenhouden. We moeten dus een wacht zetten en we moeten zorgen dat dat niet gebeurt. Want Lucas 11:30, zoals Jonah voor de inwoners van Nineveh een teken geweest is, zo zal ook de zonen des mensen het teken zijn voor dit geslacht. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspuiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Dan weet u dat. Zo ook u, wanneer al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Nou, is, de discipelen zijn daar heel erg ver in gegaan. Die hebben echt gedacht dat dus hun geslacht, hè, dus eigenlijk hun generatie, niet voorbij zou gaan totdat al deze dingen gebeurd zouden zijn. Dat zegt hij niet. Hè? Dit geslacht, dat is gewoon het menselijke geslacht, zal zeker niet voorbij gaan. Het menselijke geslacht bestaat nog steeds totdat al deze dingen gebeurd zijn. Dus het heeft niets te maken met die generatie die toen leefde, maar het heeft wel te maken met het menselijke geslacht. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, zegt Jezus. maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Dus die zullen blijven bestaan van eeuwigheid tot eeuwigheid. Troost dan elkaar met deze woorden, zegt Paulus. Amen. Een kleine samenvatting, je kunt niet alles vragen. De schrift weer vragen allerlei dingen, maar je moet op je maat kennen. Je moet op een gegeven moment weten wat je mag vragen en wat je niet mag vragen. Net op wat de Farisee tot antwoord krijgt. Hey, een boos geslacht met een teken. Maar iemand die echt gelooft, die heeft geen teken nodig. Die gelooft. Luister naar nou, de opdrachten die Jaber jou geeft. Wat Jona ook moet doen. Jona die gaat in discussie eigenlijk met Jaber. Ze het niet mee eens. Dat zie je vaker: hè? dat mensen het niet mee eens zijn. Maar dat ze dan toch op een gegeven moment moeten gaan doen. En dat ze toch gewillig gemaakt worden. Zoals Jona is best wel heftig: hè? dat hij zo'n enorme belevenis moest meemaken. Om uiteindelijk toch te besluiten van, oké, okay, dan nou ga ik toch doen wat Java wil. En als je iets overkomt wat je niet kunt plaatsen, ga na of er iets is waardoor het veroorzaakt wordt. En dat doen die zeelieden. Hè? Die zeelieden kunnen het niet plaatsen, ze bidden tot hun goden. Er gebeurt helemaal niets. Dus ze raken ervan overtuigd dat wat er dus gebeurt, wat er aan de hand is, dat is groter wat hun kunnen plaatsen. Dus dan moet er iets aan de hand zijn. Dan moet er dus iets, iets groters zijn. Nou, dat vind ik een hele mooie les. Dus als er dingen zijn die je eigenlijk niet meer kunt rijmen, ja, dan moeten we te raden bij ja, denk ik. Dan moeten we echt ons toevlucht nemen bij God en vragen: Heer, wat is er aan de hand? Wat moeten we doen om dat dingen veranderen? Zelfs bij een oppervlakkige bekering, vlakkig tussen aanhalingsteken gezet, zie je dat God het zegent en zijn plannen aanpast. Zie naar de Ninevehers. Amen. Ik heb nog een uh, Psalm 121, Hine Lo yanu. Dat kennen jullie allemaal, denk u u hartelijk tot God en ontvang zijn zegen, die ik in zijn naam op u mag zeggen. Ja, wij zegen u en hij behoeden u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En dan willen we nog zingen: Hier is Jehovah.